Jobboot met het NOS-journaal. Het hoogste dreigingsniveau blijft van kracht in Brussel. Dat heeft de Belgische premier Michel gezegd op een persconferentie. Voor de rest van België blijft dreigingsniveau 3 gelden. Michel sprak vanmiddag onder meer met de Belgische vicepremiers, inlichtingendiensten, justitie en het Belgische crisiscentrum. Ze besloten dat de metro in Brussel ook morgen niet rijdt. En ook de scholen in de Belgische hoofdstad blijven dicht. In de loop van morgenmiddag volgt een nieuw overleg over de terreurdreiging in België. Het dreigingsniveau werd in de nacht van vrijdag op zaterdag... voor Brussel verhoogd van drie naar vier. Dat betekent dat de terreurdreiging ernstig en waarschijnlijk is. De klopjacht op een van de aanslagplegers in Parijs... die wist te ontkomen naar Brussel, gaat ondertussen door. Er wordt ook nog gezocht naar een tweede terreurverdachte. Het Franse ministerie van Defensie heeft voorzorgsmaatregelen genomen... om een aanval met chemische of biologische wapens te voorkomen. Dat zei de minister van Defensie op de Franse televisie. Hij zei er niet bij wat voor voorzorgsmaatregelen het zijn... Volgens de minister is dit een van de scenario's waar de Franse Veiligheidsdiensten rekening mee moeten houden. Hij acht de kans op zo'n aanval echter niet erg groot. Het concert van Charles Navoer vanavond in de Heineken Music Hall in Amsterdam is op het laatste moment afgelast. De zanger heeft last van acute maag- en darmproblemen. Volgens organisator Mojo Concerts zijn de problemen niet levensbedreigend. De 91-jarige Aznavour is bezig met zijn afscheidstournee. Voor 9 december staat ook een optreden in Amsterdam gepland. In de eredivisie staat Feyenoord weer tweede. De Rotterdammers wonnen in de Kuip met 5-0 van FC Twente. Daardoor passeerden ze op de ranglijst PSV, dat gisteren gelijk speelde tegen Willem II. NEC won in eigen huis met 1-0 van FC Utrecht. En nummer 4, Heracles, liet eerder op de middag punten liggen. In Almelo bleven tegen Excelsior 0-0. En Ado Den Haag-Vitesse eindigde in gelijkspel. Daar werd het 2-2. Het weer in het westen winterse buien, langs de oostgrens kans op natte sneeuw. Vanavond droger en het koelt af tot dicht bij het vriespunt. Morgen geregeld zon, opnieuw fris, het wordt ongeveer 6 graden. Dinsdag wisselvallig en kans op natte sneeuw. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. het. En een goedenavond. Mijn naam is Jacques Jommans. en uh, vanaf vandaag presenteer ik uh, twee uur klassieke muziek op de zondagavond. En uh, zoals misschien een aantal mensen weten is dat een oude liefde van mij, want toen ik begon bij deze radiozender, was dat met een klassiek programma. Dat was in de tijd van de Carmina Burana die opgevoerd werd uh, op het Van Venema Plein, uh, wat zo'n enorm succes was. We begonnen de uitzending met een stuk uit het ballet van Marcelin, Jules Marcelin, uh, Taï. En dat was het Adante. Het werd uh, uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields en uh, Sir Neville Mariner. Het tweede stuk wat ik u ga laten horen is van Jacqueline Dupré... een uh, Franse celliste. Veel te vroeg overleden, met een stuk van uh, Jacques Offenbach. En de titel daarvan is Jacqueline's Tears. Colleen Dupré met Jacqueline's Tears. Dat zal ongetwijfeld een originele titel hebben in het Frans. Een uh, compositie van uh, Jacques Offenbach. Um, ja, oh, dat is mijn telefoon. Wat krijgen we nou? Uh, even uit. Um, een fantastisch mooi ingetogen gespeeld stuk. En uh, ik ben er helemaal dol op. Het staat uh, op de, de Facebookpagina van CFM Kluziek. Dus als u het nog een keer terug wil horen, dan... Uh, gaat het uitstekend lukken. het gebouw onder leiding van Eduard van Beinem speelde de variaties op een thema van Haydn opens 56a en uh, dat werd uh, gedaan door Brahms. elke uitzending heb ik mij voorgenomen, ga ik één stuk helemaal draaien dat kan een symfonie zijn dat kan een, een, een kwartet zijn, het kan van alles zijn vandaag is mijn uh, keuze gevallen op de vijfde symfonie van Tchaikovsky. En deze wordt uitgevoerd door Valerie Gergiev als dirigent en het Wiener Philharmoniker. Als er geen fout was in de cd-speler. Dus u moet even geduld hebben. Doet u het nu? Ja, komt-ie.